Dit is Martijn huis met het NOS Journaal. Uur. De thuisdagmedewerker stapte daarna naar de rechter... samen met de FNV, en die gaf hun dus gelijk. De eerste lid van de onderzoekscommissie... naar het lek uit de commissie stiekem is bekend. De PvdA kiest voor Kamerlid Recour. Die heeft een juridische achtergrond, zoals de Kamervoorzitter had gevraagd. Recour was zes jaar rechter... De partijen die in het dagelijks bestuur van de Kamer zitten... moeten allemaal één afgevaardigde sturen met een juridische achtergrond... voor aanstaande dinsdag. Uiterlijk begin februari wordt besloten of er fractievoorzitters worden vervolgd... voor het lekken van staatsgeheimen uit die commissie stiekem. In 3000 politieauto's zit Schumel software, net als in 1000 auto's van het Rijk. Blijkt uit cijfers die in handen zijn van één vandaag. Een deel van de auto's moet de motor worden aangepast... anderen krijgen alleen nieuwe software... De politie heeft Volkswagen-importeur Pon gevraagd om politieauto's met voorrang aan te passen. Mogen er mogen eigenlijk geen auto's meer met foute software worden geleverd, maar het geldt niet voor de politie, omdat hij anders onvoldoende auto's beschikbaar heeft. De meeste arbeidsongelukken gebeuren in de landbouw, de horeca en de bouw. Mensen in die bedrijfstakken lopen twee keer zoveel kans op een arbeidsongeluk als mensen in andere sectoren, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. In ruim de helft van de gevallen werken mensen gewoon door naar een ongeluk. Op de dag zelf of de dag erna. Het weer, nu nog wat zon. In het westen vallen de eerste buien al. Die trekken naar het oosten en kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Het is een graad of 13. Ook vanavond en vannacht nog buien. Dit was het NOS -journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. Fielers met een lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Dan staat dus naar de Klopendiemen 13 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstoken dicht bij Klopendiemen en de vertraging is meer dan een uur. Je kunt er ook het beste bij Klopendiemeners omrijden via Utrecht over de A27 en de A12 en dan de A2. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch staat tussen afwit Everdingen en afwit Geldermalsen 6 kilometer door ongeluk Bij de afwit Geldermalsen is de linkerreis ook dicht Op de A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Plins Klausplein en de afwit Roodreis 10 kilometer A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost 8 kilometer Op de rijbende richting Am Rotterdam daar staat 6 kilometer file tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht Op de A27 Breda richting Utrecht, daar staat tussen Hank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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. T -T -M -M. Met. Met nu. de Euro Breakdown. My life is a movie. And everyone's watching. So let's get to the good part. And past all the night. Since when it's hard to do the right thing, but when the pressure's coming down like lightning, it's like they want me to be perfect. down Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real you act like you know me, but you never will But there's one thing that I know for sure I'll show you Dan te bedenken dat hij waarschijnlijk dit nummer onder het genot van een lekkere joint you. heeft uh, verzonnen. Nieuwe single van uh, Justin Bieber, I'll Show You, op uh, nummer 19 deze week. Welkom bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM uh, Zandvoort op vrijdag de dertiende. Ja, Justin Bieber hè, zijn uh, nieuwe album Purpose, die is uh, vandaag uitgekomen. En uh, ook een nieuwe album van uh, One Direction, maar uh, daar uh, straks nog wat uh, meer over, gok ik zo. Uh, dit uur uh, gaan we kijken naar natuurlijk de tweede helft van uh, deze lijst, van de Euro Breakdown. Maar zal ik eerst een uh, kleine resume geven van de platen die we vorige uh, half uur hebben gehad? Ja, uh, dat ga ik doen. Echt waar, ja, echt waar. Op 20 uh, vinden we dan uh, Sean Mendes. Oh, nee. Op 30, <laughs> weekend met de Hills. Op uh, 29, uh, Jazz Glimm met Hold My Hand. Op 28, Nicky Jam, uh, Ellen Pardon. En op 27, Dan de voor bij de Day. Omi met Hulu, staat erin op uh, 26. En Jamie Lawson met Wasn't Expecting Dead op 25. 24 dan Robin Schultz met Headlights. En 23 Lena met Wild and Free. 22 Jazz Glein, Don't Be So Hard On Yourself. En 21 One Direction met Perfect. En 20 dan, ja, ik zei het net al, ik ging de verkeerde kant op. John Mendes met Stitches. 19 hoorde je net, Justin Bieber met I'll Show You. Uh, even kijken. Ja, dan moet die hier. Uh... De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 18 vinden we dan uh, Lunch Money Lewis met Bills. Op 17, Alvaro Soler El Mismo Sol. En op uh, 16 staat deze: dat is een uh, Martin Solveig samen met de uh, GTA Intoxicated. Al vijf ongeveer gaan we naar de Nederlandse top 40 eh, kijken hoe die eruit ziet uh, van deze week. En uh, kwart voor vijf ongeveer naar de top 3 van Europa. Maar eerst nu de nummer 16 dus van deze week. Martin Solvek samen GTA met Intoxicated hier op uh, CFM bij de Euro Breakdown. Een mooie 16e plaats hier in de Euro breakdown op uh, CFM Zandvoort. He, aangekomen op de nummer 15. En dat is, uh, ja, als je goed hebt op opgelet, heb je maar twee nieuwe binnenkomers gehoord. En ik zei dat er drie waren. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Het is een uh, single van de groep uit het Verenigde Koninkrijk. En uh, op uh, 4 december aanstaande verschijnt dan hun uh, zevende studioalbum. studio uh, Head Full of Dreams gaat hij heten. En uh, voordat het album uh, uitgebracht wordt, uh, gaan ze altijd singletjes releasen. En dit is uh, de eerste ervan. En die is uh, meteen uh, goed in de smaak gevallen bij de Europese bevolking. En dan heb ik het over de single Adventure of a Lifetime. En dan heb ik het natuurlijk over de groep Coldplay. Hoe kan het ook anders? Nieuw binnengekomen dus deze week op een 15e plek. Adventure of a Lifetime van Coldplay hier op 7. Uh, Maurice Mulder I'm so sorry. Lovato met uh, Cool voor de Sommer deze week op uh, nummer 14 hier in de Euro Breakdown op uh, CFM Zandvoort. En van Demi Lovato van een Disney Disneysterik is het uh, bruggetje makkelijk gemaakt naar uh, Justin Bieber. Waarom? Nou ja, Demi Lovato is een Disney Disneyster. De uh, ex van Justin Bieber is een Dixie. Disney... Nou ja, nee, ik hoef hem niet uit te leggen, hopelijk. Want uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber? Want hij draagt een Metallica shirt. Justin Bieber heeft zich uh, de woede van Metallica-fans op de hals gehaald door een Metallica-shirt te dragen tijdens zijn uh, tv-optreden bij Ellen DeGeneres. Het aftellen is begonnen voor de Believers. Jonas, uh, nu vandaag uh, zijn album Purpose verschijnt. Uh, en de Metallica-fans helpen een behoorlijk handje mee in die aandacht. Nu ze kritiek uh, uiten op het shirt dat, bijdroeg, uh, dat hij droeg uh, tijdens zijn tv-optreden. De zanger kreeg via social media verschillende doodverwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Om een paar voorbeelden van de reacties maar even te geven. Het is Justin Bieber niet toegestaan om een Metallica shirt te dragen. Waarom draagt hij een Metallica shirt? Hij heeft waarschijnlijk nog nooit één nummer gehoord. En Justin Bieber is zo nep als het maar kan. Nou, Justin sterkte. Hey, uh, One Direction dan. Uh, One Direction fans hoeven namelijk uh, niet verdrietig te zijn... Volgens een tekstschrijver Julian Bunetta moet het het beste van de band nog komen. Ondertussen is de groep zijn nieuwe album al flink aan het promoten en teasen. De Amerikaan Bunetta gaf in een interview aan de Rolling Stone magazine. Daarin vertelde hij dat hij aankomende album Made in the AM... die ook vandaag overigens uitkomt of uit is gekomen... niet het beste werk van Harry, Liam, Niall en Louis zal zijn... Natuurlijk niet, het beste moet nog komen, zegt hij. En daarmee hinten jullie naar een comeback van de Britse hunks na hun pauze. Ook al lijkt het niet nodig, toch zijn de mannen hun album aan het promoten. Zo plaatste Nihal al een foto van hem en zijn binmaatjes. En eerder deze week verscheen de track End of the Day al. Dat naast Love You Goodbye ook op het album gaat staan. En dat laatste nummer Love You Goodbye dat verscheen eer gisteren. Nou, ik ben benieuwd uh, wat dat gaat worden. Ik heb even in de Album uh, Top 40 gekeken. Maar uh, daar staan ze natuurlijk nog niet in. Maar dat zal uh, volgende week weer uh, wel helemaal goed komen. Ik hou je op de hoogte daarvan. Hoe werd het gevecht uh, tussen die twee Albums? Het is een beetje net zoals vroeger. Als, als, waarschijnlijk komt uh, Ruto. Uh, nee, die komt niet. Dat is twee dames zo Maar in ieder geval um, de Rolling Stones tegen de, de, de uh, Beatles. Dat was het vroeger natuurlijk. Naast nou een beetje Bieber tegen uh, One Direction. Ah, moet kunnen. Hey, nummer 11, dan uh, gaan we draaien van uh, deze week in de Eurobreakdown. Dat is Martin Salvek samen met uh, Sam White. En deze single heet uh, Plus One. Lekker blijven zitten op een elfde plek in hun achttiende uh, week. Nou ja, dan gaan we meteen beginnen aan de top 10 van vandaag. Plus, plus, plus, plus, comes with a bad Our song's never just sad Deze week uh, My Silver Lining uh, van First Aid Kit. En dat is wel grappig, hè? ik maak altijd uh, zo'n top drietje, zo'n uh, jingeltje ervan. En ik zat net even te rekenen. Ja, echt waar, vorige week was die 48 seconden en nou is hij gewoon bijna twee minuten. Hoe is dat dan? Komen. Ik denk uh, door de schuld van Adel. Kan niet anders? Inderdaad, Radio 538 die presenteert de Nederlandse top 40 waar wij de Europese doen. En ik zal hem even in vogelvlucht met je gaan uh, doornemen. We beginnen met de onderste, de nummer 40 is Show Milan van uh, Sam Veld. En op nummer 39 staat dan Let the River in van uh, Dothan. En op 38, Jordem hoorde hem, uh, hier net, is uh, First Aid Kit met Mar Silver Lining. Anouk met uh, Dominique staat op 35... En nieuw binnengekomen ook in de Nederlandse is Sarah Larsen met Never Forget You. Wie ook nieuw binnen is gekomen in de Nederlandse 40 is Diggy Dek samen met J.W. Roy. Treur niet, dat wil de ode aan het leven. En Armin van Buren samen met Kensington met Heading Up High is ook nieuw binnengekomen, maar dan op 23. Uh, Marco Vassato met Mooi staat op 16. Uh, Ariane Grande met Focus staat dan op uh, 13. En Sam Hunt met Take Your Time op uh, 12. Sigala, Easy Love op uh, 7. Sean Mannes met Stitches op 5. Justin Bieber, What Do You Mean? op 3. Justin Bieber met Sorry op 2. En op 1. Nee, geen Justin Bieber gelukkig. Nee. Nee, dat zou een beetje te erg zijn. Um, maar wie staat er dan wel op nummer 1 in de Nederlandse? top Nou, dat kan niemand minder zijn als Adel met Hello. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan met uh, nummer 9 verder in de Euro Breakdown. Dat is Calvin Harris. Samen met de Disciples met uh, How Deep is Your Love? Van 5 naar 9 in uh, een 16e week. En nummer 4 is een hoogste positie geweest. How Deep is Your Love van uh, Calvin Harris. Hier op uh, ZFM's Antwoord. I want you to freed me. How deep is your love. Thank you. your love. Uh, de nummer 9 van deze week, Calvin Harris, samen met de Disciples, met uh, How Deep Is Your Love. Ja, ik kan er niet uitkomen, hè? Ontkomen, uh, uh, nakomen, hoe, hoe noem je dat? Justin Bieber voor je. Sorry. Ja, nee, zo weet hij plaat, hoor. Nummer 7 deze week, Justin Bieber.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 Say sorry.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 let me get you back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 15 weken lang uh, in de Euro Breakdown. Vorige week nog op een uh, vierde plaats, maar nu dus uh, één plaatsje gedaald. Hey, ik zal even een klein beetje de top 10 uh, doornemen met je, want uh, we hebben er een paar overgeslagen. Uh, een paar, ja, ja, ja, niet veel. Twee maar hoor. Uh, op 10 hadden First 8 Kids met My Silver Lining. Op 9 Calvin Harris en de Cyphers, How Deep Is Your Love. Op nummer 8 Justin Bieber, What Do You Mean? En op nummer 7 Justin Bieber met uh, Sorry. Op nummer 6, Justin... Oh nee, uh, Charlie Potts samen met uh, Megan Trainer met uh, Marvin Gaye. En op vijf dan uh, The Weeknd met Can't Feel My Face. De nummer 4 uh, gaan we ook overslaan, maar wie dat is, dat uh, hoor je zo van. Maar eerst heb ik nog een uh, klein nieuwtje voor je. En helemaal voor uh, Hans. Luister je? Ik heb een klein nieuwtje voor je, want uh, Charlie XCX Kady. Nou ja, zit nee te schudden. Nou ja, laat maar zitten. De 23-jarige zanger is uh, bekend onder de anderen van uh, Boom Boom, Clap en uh, Fancy... Geeft toe dat ze zich altijd aangetrokken voelde tot oude, grappige mannen. Wel zegt ze erbij dat uh, hoe ouder ze wordt, hoe vaker ze op uh, jongeren in plaats van oudere mannen valt. Maar ja, ze is nou pas 23, dus nu gaan er nog. Aan de tijdschrift, uh, Gracia, vertelt ze dat de man van haar dromen Bill Murray is. toch Ongeveer dezelfde leeftijd als Hans. Ook zegt ze dat, er, uh, dat ze er naar uh, streeft om net als acteur Tom Hanks, 59... Uh, die 59 jaar oud is te zijn. Nou, ze, vindt het, uh, ze vindt hem een aardige persoon en denkt dat ze er haar voordeel mee kan doen... als ze een aantal karaktereigenschappen van uh, Tom Hanks dan overneemt. Mijn vader zei altijd... Charlie, probeer zoals Tom Hanks te zijn. Want iedereen vindt hem de aardigste persoon in de gehele muziekindustrie. Dus probeer ik elke dag zoals hem te zijn. Nou, uh, Hans loopt meteen met rode oren hier in de studio rond... Hey Miley Cyrus dan, want Miley heeft een uh, foto op haar Instagram gezet die weinig aan de verbeelding overlaat. Miley Cyrus was de hoofd van host uh, van de MTV Video Music Awards een maand geleden. Miley heeft nu een foto op Instagram geplaatst waar ze naakt poseert. Backstage bij de MTV VMA's. Nou, op de foto zit ze naakt in een uh, regisseursstoel en lacht ze naar de camera. Bij de beschrijving uh, staat... het V-Magazine, pakje diary of a dirty hippie, backstage, v-mas. Nou, de 22-jarige actrice en zangeres komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws... ...en veroorzaakt uh, veel opheffing vanwege soortgelijke acties. Ze heeft een uh, bepaalde reputatie voor zichzelf opgebouwd... ...namelijk een wees uh, die doet wat ze wil. En het maakt haar niet uit wat andere mensen van haar denken... Maar ik heb in ieder geval een foto voor mijn neus. Ik weet niet of je dat uh, kan zien op de webcam. Maar het is helemaal geblokt, hoor. De, de, de, de belangrijke delen. Ah ja, het ziet er wel gezellig uit. Um, Ellie Goulding dan. En in een interview met Shape Magazine... vertelt Ellie Goulding hoe zij over haar lichaam denkt. Um, de reden is... Uh, ze traint heel veel. En ze denkt dat, er, uh, dat ze nou uh, in topvorm is... en tevreden is. Um, ze is uh, blij met haar lichaam. En haar doel is niet om dun te zijn... Als sterker worden betekent dat je er fitter en slanker uitziet, dan is dat maar zo. Zolang ik maar sterker word al dus deze Ellie Golding die in topvorm is. Goed, uh, top 4 dan van deze week. Op nummer 4 uh, staat er Rentje die uh, ja, vorige week nog op 3 stond. Uh, Oliver Helmens met de uh, Shades of Grey. Weet je toch vast? Die staat op 4 uh, deze week. Maar wie er nou wel op 3 uh, staat deze week, dat ga ik je verklappen. Maar eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. Wel? Oh. De top 3 van vorige week staat hier. Nummer 3. R. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ollenwel, dus vorige week op 3 uh, met Cheers of Brace. Sigala met uh, Easy Love op twee en Adele met Hello op 1. Deze week staat het op uh, nummer 3, Sigala. Met Easy Love met die mooie knipoog naar de Jackson 5 toe. De Sigala deze week op nummer 3, hier in de Euro Breakdown. Pas in de top 40 van Europa. Sigala met Easy Love. Vorige week nog op een mooie tweede plek. Dus nu op een derde plek. Hey, de nummer 2 dan van deze week staat pas vijf weken in de lijst. Het is Adam Lambert. Met Another Lonely Night. Vorige week nog op negen. Dus ze plaatsen gestegen naar nummer 2, Dus in hun vijfde week. Adam Lambert met Another Lonely Night. Lone in the dark. my heart. Turn er nog korter in. En die kennen we nu ondertussen wel allemaal. Adele is dit met de Hello. Deze hello. week wederom op 1. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much here.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 And oh, a million, million miles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 is de vorige week al op uh, nummer 1 terechtgekomen. In deze week is, uh, weer goed vast te houden. Wederom op uh, nummer 1, Adel met uh, Hello. 25e jaargang aflevering 46 van vrijdag de 13e november 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 9 stijgers, 9 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers... Zara Larson, Justin Bieber en Coldplay verwelkomen in de lijst. Even zeggen, gedag tegen The Rule no. 5 en Nathalie Larrose. Hey, zo direct tussen 5 en 7 wens ik je veel plezier met uh, Zandvoort draait door. Ik ben de volgende week weer tussen 3 en 5 met de top 40 van Europa. Ik dank je voor het luisteren en ik zeg tot volgende week. Doei doei! Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. over. do you like it?